De politie doet een ultieme poging om het lichaam van Sumanta Bansi te vinden. De hele week zoeken ze in een recreatiegebied in Schaarwoude in Noord-Holland. De studenten verdwenen in februari 2018. Ze was zwanger. De vermoedelijke vader zit vast. Hij wordt verdacht van moord en het laten verdwijnen van haar lichaam. Er is al eens eerder naar Sumanta gezocht in het gebied. Toen leverde dat niks op. Ook nu wordt er weer gegraven. En de politie krijgt ook hulp van veteranen bij het zoeken. In Engeland is het leger begonnen met het bevoorraden van er zijn in het land te weinig vrachtwagenchauffeurs die benzine en diesel kunnen vervoeren. Daarom is er op allerlei plekken geen druppel meer te krijgen. Volgens de premier komt het allemaal doordat het zo goed gaat met de economie. De UK-economie komt weer to leven after COVID, sucking in gas in particular. 200 militairen hebben een snelcursus gehad en rijden deze dagen naar de benzine stations. De politie heeft in de haven van Rotterdam een einde gemaakt aan de actie van Greenpeace. Actievoerders hadden met rubberbootjes, kano's en een zeilschip een deel van de haven geblokkeerd. Ze willen dat olie- en gasbedrijven geen reclame meer mogen maken voor fossiele brandstoffen. Het is niet bekend of er actievoerders zijn opgepakt. En geef jij je hond, kat of buidelrat vandaag een extra lekker neitje. Het is weer dierendag en bij de familie Schepers in het Limburgse Beek kunnen ze een extra groot bakje lekkers neerzetten, want daar moeten ze vandaag een varken trakteren. Ja, ik heb altijd alle varken willen hebben, maar dat wou de man niet die vond dat geen goed idee. Dan heb ik nog dik drie, vier jaar moeten zeuren voor een varken en tada! Een varken Funs scharrelt gewoon door het gras in de achtertuin en ligt onder je voeten voor de bank. Trekt flink bekijks. Ja, eigenlijk iedereen wil aan het varken komen kijken. En waarom ook niet, hij is gewoon superleuk. Het is sowieso een feestweek, want morgen is Funs ook nog jarig en de boodschappen zijn al binnen. Taart en slingers en een, ja, een feestje.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 Et la cuisine, je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi. À la machine, le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit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 On le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Gesticulé par le fort Ça joue les divas Les ténors De la bêtise Moi les lasis les colibés Mais laisse froid Puisque c'est vrai Je suis un homme Comme ils disent À l'heure où naît un jour nouveau Je rentre retrouver mon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 N'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps. Au lit des femmes. C'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme.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 Laten we dat eventjes... We gaan dat even oplossen. Dan gaan we er denk ik eerst eventjes uit. Gewoon met een lekker stukje muziek. En dan, uh, dan gaan we ja, kijken zeg maar, wat er precies is. Want dit is heel vervelend om te horen. Ja. We komen ja. er straks nog Ja, zeker. Ja. Tot, tot zover Jelmers Journaal in Kleur. Tot de volgende. Jelmers Journaal in Kleur.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 Don't forgive and love away, but I...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 To love me. I need someone who needs.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 Counting the tattoos on your skin. Tell me a secret, and baby I'll keep it. And maybe we can play house for the weekend. We can the blue.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 Dan Dank je en wat een, een fijne les, en zo mooi om dit te hebben gehoord. Ik ga erop letten dat ik uh, daar mijn ogen niet voor sluit. En nou ja, als je dan dit soort dingen de hoort, dan, uh, dan groei ik, moet ik zeggen. Dat hm. doet me ontzettend goed, en daarmee hoop je dat het beklijft. He, want ja. één zo'n les is in feite veel te kort, maar tegelijkertijd denk ik, als het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 een Andere leefvorm dat in die tijd homoseksualiteit al met een grote nadruk op alles, als er al over gepraat werd, Dat was het slecht, vies, ja. smerig, uh, ziek, uh, uh, uh, strafbaar, alle mogelijke negatieve, oh ja, zondig, Zeker voor uh, kerkelijk, mm -hmm. ja, natuurlijk, was ja. heel belangrijk. Nou, al die negatieve elementen maken een deel uit van datgene wat je met je meeschoudt. Ja. In je oude dag. En eh, als die gevoelens die lang eh, misschien weg geweest zijn, dat is ook niet bij iedereen, maar bij een heleboel wel, die kunnen weer terugkomen, zeker als er onaardige bejegeningen komen vanuit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 een roze vrouw naar beneden komt en bij, uh, uh, bij de koffietafel aan willen schuiven. En die koffie, ta die tafel van die mensen, die sluiten de kring hm. en houden haar op die manier buiten. Ja, ja. Ja, ja dat Houdt gebeurt. Ze.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 Zeg maar de, de atlas samen moest ik gebruiken. Dat kwam ik dicht tegen de aankruipen. En vond ik eerlijk. Nu weet ik wat er ja. toe gebeurde. Ja. Uh, ik ben uiteindelijk getrouwd. Gewoon met een meneer. Ik heb kinderen gekregen. En uh, we hebben geprobeerd een uh, normaal huwelijksleven te leiden. Dat is ook minder of meer een tijd lang goed gegaan. Maar we zijn echt op hele andere terreinen. Dat niet, tenminste niet bewust met seksualiteit maken, zijn we uit elkaar gevoeld. Scheiden. En inmiddels was ik vanuit uh, traditioneel in het huis terecht komen als huisvrouw. Ik ben uh, op dat moment gaan werken. En bij het werk... Ach, mijn hond wil ook gewoon door. Die wil ook wat zeggen. Ik uh, zag uit die plek uh, waar ik werkte,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 Mijn ouders hadden hier een paar jaar lang niet meer willen spreken en niet meer willen zien. Ook dat is goed gekomen. En uh, uiteindelijk, dat was wel heel belangrijk voor me, dat mijn ouders dit niet bleven verwerpen.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 Ba-ba-da-ba-da-ba-ba <tries> Ba-ba-da-ba-da-ba-ba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 nou, wij ook. Wij zijn erbij. Ja, ja. Oké. Okay. We, we hebben ons ja, een al gekocht. Dus we zijn er klaar voor. Ja, helemaal goed. Nou, mooi. Super, dankjewel Eva. En uh, tot dan. Ja. Oké. Okay.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 van de gemeente Zandvoort LHBTI-beleid. Van 1900 uur tot 2100 uur... in de theaterzaal Pluspunt aan de Vlemmingsstraat 55. Wil je daarmee praten? Je, meld je bij zandvoort.coc.koppeltekenkennenbaland.nl Dit was het. We gaan eruit. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs>